Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De woordvoerder van kolonel Gaddafi zegt dat bij NAVO-aanvallen vannacht op Seerte. meer dan 350 burgers zijn omgekomen. Volgens hem werden een flat en een hotel gebombardeerd. De NAVO benadrukt dat alleen militaire doelen zijn aangevallen. Volgens het bondgenootschap zijn commandocentra, radarinstallaties, panservoertuigen en raketsystemen uitgeschakeld. De claim van Gaddafi's woordvoerder dat er burgers zijn gedood, wordt wel onderzocht door de NAVO. In Sirte wordt ook vandaag weer slag geleverd tussen strijders van het Nieuw Bewind en Gaddafi-getrouwen. In Beni Walid bereiden strijders een nieuwe aanval voor... nadat ze eerder waren teruggedrongen door aanhangers van Gaddafi. Gemeenten hebben te weinig geld om alle bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Steeds meer mensen doen een beroep op de bijstand terwijl het beschikbare budget daalde. Tekort dit jaar wordt geschat op ruim een half miljard euro. Vorig jaar was dat 340 miljoen. Bijstandsbudget van gemeentes wordt elk jaar vastgesteld op Prinsjesdag... ...op basis van de werkloosheidscijfers. Die schattingen vallen de laatste jaren steeds te laag uit. De Vereniging van Sociale Diensten, DIVOZA, wil extra geld. Maar het Ministerie van Sociale Zaken zegt dat gemeenten rekening hadden moeten houden met slechte tijden. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat tekorten dit jaar uiteenlopen... ...van een paar miljoen in kleinere gemeenten tot bijna 100 miljoen in Rotterdam.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 Het weer vooral in het westen buien met kans op onweer. In het uiterste zuidoosten tot de avond droog. Maxima tussen 16 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Morgen wisselvallig met regen- en onweersbuien. Wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Laren 3 kilometer door werkzaamheden. Op de A27 Preda-Gorkum voor de brug Gorkum 4 kilometer.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 Verkeersinformatie op CFM wordt elk uur verzorgd door de ANWB. Elk uur naar het nieuws zul je dat bij CFM langs en zo maken de radio nog completer. Je de Gino Fanelli en People Can Move. Uiteraard speciaal even voor alle mannen van de ANWB. Verkeersinformatie. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En ja, welkom in het uh, derde uur alweer. Ja, derde uur. En uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. We hebben drie inzendingen gekregen en we zijn er nog niet uit welke het wordt. Nog een aantal evenementen, dus hou pen en papier bij de hand. En we gaan natuurlijk uh, de, weer over naar SV Zand voor de Hellas Sport 1. Joop, is er al gescoord, of nog niet? Ja, inderdaad. Hey. Ja, wil jullie naar de werelddienst luisteren of naar van Nelly, dat weet ik niet precies. Maar Zandvoort is op 1-0 gekomen. Uh, Hetzelfde, dat zei ik al, is uh, glad geworden behoorlijk. Want uh, het, het was bijna een Holkbuik op een gegeven moment. Maar zit de, de is ook doorgegaan op een gegeven moment een vrije schop van. Uh, moet ik even nadenken, wie was uh, Michael Kauw vrije schop van Michael Kuil, die, die, die, Echt een schuiven gaf hij, die. die bal kon geen hard aan En was Leunen zo precies op de juiste plaats om die bal achter de keeper van uh, Helensport te tikken En Sanford leidt daardoor met Eindel, maar moet toch op blijven passen Want nu ook weer, en dus, opnieuw is het, uh, ja, is het geweldig uh, uh, Helemaal goed uh, Boylefit die daar de bal is weg Voordat de uh, aanvaller verkeerde uh, uh, dingen kon gaan doen Sandford is uh, het laatste kwartier dat we bij niet waren. Uh, redelijk goed gaan voetballen. Het, de, de bal kan met kan rondgespeeld worden. Houdt de bal redelijk goed in de ploeg. Omdat het natuurlijk ook zoals nu. een verschrikkelijk verkeerde paas komt van Billy Visser. die wel ontzettend hard werkt hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Hij is een beetje ongelukkig, maar hij werkt heel erg hard. En nu is Sandford in bal Max Aardenwerk in de, de middencirkel. Dat gaat een beetje heen de wind draaien. Bas Lemels aan de rechterkant. Lemels heeft een hele ruimte voor zich. Maar hij stopt af. Ik weet niet waarom, en paas nu uh, Marius Mol in mol aan de rechterkant ook. De uh, dieptepaas op Lemmings. Kan hij erbij komen? Ja, hij kan erbij komen. Gaat hij er niks mee doen? Nee, ja, hij kan er niks mee doen. Gaat vier voet verdedigen van Helsport over de zijlijn. En dat is een metertje of drie vanaf de cornervlog. En die, op dit moment wordt er uh, blijkbaar Ja, er wordt gewisseld. En het spel ligt heel even stil. Helsport gaat de tweede wissel plegen. Zandvoort heeft er uh, nu eentje gedaan en Michel Menjo die is zich dus nu aan het warm lopen. Uh, uh, uh, wat gaat er gebeuren, want ik zie nu twee ballen in het veld. Okay, eentje gaat eruit, die heeft dan in de duinen gelegen waarschijnlijk. Uh, de zandvoet mag uh, gaan gooien. Gooien met een Jo5 uh, vanaf de cornervlag en uh, voor Zandvoet gezien aan de rechterkant van het veld. Naar, uh, even kijken, uh, Nijsselberg, Berg, die een beetje ongelukkig speelt. We en een corners komen niet echt heel erg goed aan. Maar gaat hij wel zijn man voorbij? Gaat de twee man proberen te komen? En dat is. Ja. ja, het is een doelpunt! Het is een schitterend doelpunt! Mijt op het een aangeven van Nijsselberg. Prachtig mooi doelpunt! Keeper kon er helemaal niet voorbij. I, uh, die bal die gaat er gewoon heel erg mooi in. En Zandvoort uh, leidt nu met even kijken. Nou, het zal zijn een minuutje of uh, 14, 15 te gaan. Leidt Zandvoort met 2-0. En ja, dat is toch wel gezien de laatste mm, kwartier, 20 minuten, helemaal terecht. Dat Zandvoort op die voorstand komt. Het was Berg die zijn man passeerde. Kreeg een tweede voor zich. Gat die bal heel goed voor. En dan was het uh, Kaal die uh, heel makkelijk, die is heel makkelijk. Dat lijkt makkelijk, maar die Ging hier prachtig mooi in. En nu met het 2-0. En dat gaat er gebeuren. Ik zie die keeper wijzen.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 dus met uh, twee maar, uh, seks zie je eigenlijk om het hart om uh, dan uh, te zien dat uh, de die, die, die, uh, schuifzester wijst naar het doel van, van sport en verwacht je eigenlijk min of meer dat het misschien voor een overtreding gefloten heeft maar het valt alleen maar uh, om het net van het uh, doel te repareren zodat die ballen niet meer naar kan gaan. Uh, heel uh, curieus, dat zie je zo goed als nooit want normaal gesproken, uh, gaat een arbiter netten na en uh, kijkt naar de vloggen en dat soort dingen allemaal voelt het beste het begint. En typisch ja, dat hij het niet uh, gemerkt heeft. Goed, de bal is ondertussen weer in het spel gebracht door Hellsport. Dat is een balbezit en dat is nog steeds op eigen helft een balmassetje, moet ik eigenlijk zeggen. Voordat je nu is eigenlijk een beetje op de Sanfoetse helft komt. Uh, uh, en uh, aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. Uh, Barcelona is een beetje, een beetje zwak en dan gaat hij niet de bal komen En het is Zonneveld die een hele uh, arme kon je die bal tegenhouden. En nu is daar een overtreding op. Uh, even kijken, ik denk dat het. Uh... Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker dat het petting van de woord is. Zandvoort mag en die bal nu in het spel gaan brengen. We moeten nog gaan. Even kijken. Een minuutje of zeven, acht. Misschien ietsje lang. En uh, voorlopig staat het 2-0 in het voordeel van Zandvoort. Nou, mooie voorsprong voor SV Zandvoort. En straks komen ben je ook terug naar twee platen. We zijn zo blij om mensen te zien En we especially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 De zaterdagmiddag heet wordt op zaterdag Bij je uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag En dat is juist de uh, Blues Brothers en Everybody Needs Somebody To Love Nou we staan mooi voor met uh, 2-0 tegen Hellasport Zo dadelijk uh, het slot van die wedstrijd uh, Van jouw finish. maar eerst nog even wat korte berichtjes ja, uh, Albert-Jan Twee berichtjes, en wel uh, allereerst, het uh, gaat over morgen Want in het Juttersmuseum is uh, Morgen uh, vanaf 1 uur tot 4 uur Willem Bakkenhoven Van de Bombschuitbouwclub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 Voor meer informatie gaat u naar uh, en reserveringen. Voor info en reservering kunt u bellen met Marcel Meijer 06 138 3700. 06138 -37 of mail naar infoapenstaatje Vanmiddag tussen 12 en 1 bij CFM hoorde je het programma Oud Zandvoort. Ging vandaag over uh, Monopol. Ja, kun je was... dat nog? Nee, dat ken ik niet. Toen, toen woonde ik hier nog niet. Oh nee, nee. jij komt uit Groningen. Hè? Ja, nee, ik kom uit Groningen. Ja, daar heb ik okay. er gelijk in. Nee, maar uh, een prachtig verhaal. En, prachtig verhaal. Uh, ja, hartstikke leuk. En al die grote artiesten die daar geweest zijn. De Supremes en de Three Degrees bijvoorbeeld. Dat ja. was een bruggetje. Ja, heb je hem hoor? Okay. Ja, heel goed. En die oude man die liep met ze over het strand hoor. Dirty old man. Ho. Oh. Dat verhaal hoorden we vanmiddag van Ronald de Riedveld tijdens uh, Outsource. Allemaal van die klerenkasten om die dames van de Tweede Kreeze heen. En dan zie ik allemaal van die kortdraaiers, weet je wel. Twee meter zoveel. En uh, ja, die bewaken dan uh, de dames voor de Dirty Old Men hè, op het strand.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 Want als je achteraan gaat lopen, ja, dan spel je alleen maar je tegenstander in de kaart. En dat is natuurlijk niet te bedoelen. Halsport mag er niet gooien, zo'n beetje op de middenlijn. Blijft uh, in bal bezit, maar wordt uh, veel op de huid door Sandvoort. En er wordt gesloten voor een overtreding van het Visser. Het je, ga geen probleem, mag gewoon. Het is een, een simpele overtreding. Helemaal geen gele kaart, dat soort dingen gaat die bal komen. Over de boelman, dat is Jan Schumer, die kan die bal wegspelen. Maar Kuil. Kaal, die kan die, die, die bal goed onder controle houden. En is hem niet. Kwijt. Maar Max Aardenwerk die gaat er heel hard in. Behoorlijk hard zelfs dat de schijzer uh, moet gaan fluiten voor een overtreding van Aardewerk. En Maar het is het eind van het zandpots. Het doel nog. En die bal is al genomen. Breed gelegd. Ik probeer nu uh, zijn uh, linksbuiten aan te Aardewerk spelen. En Lenders, die, uh, Bas Lenners moet ik daar zeggen natuurlijk. Die uh, kan die man tegenhouden, kan die bal niet kwijt. En dan gaat die bal weer naar de zijkant. Opnieuw, uh, Lewens, dus, die wel die, die, die bal kan tegenhouden. En dan gaat hij die hoger doen, moet komen passen. En die wordt de komt. Heel simpel. Uh, zit, uh, die uh, steekt ze aan alle twee uh, uit en zegt ja heel makkelijk mijn balletje. En die gaat wel rustig aan die bal halen. Die ligt zo half meter De de slag. En neemt hem nu mee om die bal weer in het spel te gaan brengen. Zet die, eh, echte, met name in het begin van de wedstrijd, behoorlijk aan de bak moest. goed zijn doel tot nu toe is vangehouden. En die, gaat die bal dan nu nemen. Verder richting Maurice Mol. Maar nee, je gaat in eerste instantie nog even naar Patrick uh, van der Hoort en die probeert daar Mol te bereiken. Maar via voet van de tegenstander naar Aardewerk. en uh, naar uh, Van der Hoort. Van der Hoort is die krijgt, maar is ook een beetje een slechte bal eigenlijk. Zo, zoals we wel zullen zeggen in het uh, voetbal, een ziekenhuisbal. En uh, het is een beetje pingpong voetbal op dit moment. En nu is het uh, daar, uh, je, uh, even kijken, Juriemans, die kan die bal spelen naar nou, Aardewerk. Die wordt tegen zijn voet aangeschopt. Uh, nee, dat is niet naar Aardewerk. Ja wel, wel een max u kreeg een redelijke schop. En die krijgt dan is nu ook die bal mee. En die gaat alle tijd nemen om Lans Zonneveld die te laten nemen. Zonneveld, uh, Ook nog steeds genaamd is natuurlijk die Sanford -Light naar Maurice Mol. In de voeten gespeeld. Helemaal goed. Mol, draait zich om. En gaat daar van de oort. Uh, van de oort die gaat daar helemaal die bal. Die gaat naar de achterlijn toe. Die gaat die bal voorzetten. En dat is de, de doelpunt. Het is een goal. Is je achter? Oh, dit is een gezichtsbedroog. Nou, ik stond al te juichen, maar die bal is achtergegaan. Heel erg jammer, want het was een schitterende aanval en ik dacht dat hij zo was van het voet van even kijken naar zijn berg zo achter de kieper uh, uh, ja, hetste eigenlijk, maar het was dus aan de verkeerde kant van de paafens en ondertussen is de bal alweer in het spel gebracht door Helsport. en eh uh... Maar toch steeds op eigen hulp probeer daar een beetje te breien. Dat kan ook niet anders, want Zandvoort verdedigt goed. Dus veel beweging bij de soms, uh, verdedigers En die boom wordt dus... Kan je, kan je moeilijk klein? nu wel. Dan, uh, en dat wordt springt van de voet van een uh, aanvaller van de uh, helftsport af. Zandvoort nog uh, rustig gaan nemen aan de linkerkant. En dan gaat Doelenvisser zich mee bemoeien. Visser, gooi daar even kijken. Nee, niet goed, maar... Toch kan Zandvoort de bal weer wegkoppen en dan is het uh, daar uh, Naadjeberg via een voet van een, een help spelen. Die bal over de zijlijn direct zo'n beetje op de op de middele, En Zandvoort mag gaan ingooien. Opnieuw gaat Sisjes dat doen. We zitten dus aan de linkerkant van het veld en wordt daar dan Zonneveld gezocht en gevonden. Zonneveld die transporteert die bal ver naar voren toe, richting. Nee, ja mol, Maar die kan niet bij komen. wordt een drie man verdedigd en helemaal sport kan de bal overnemen. Nu, ja, het verstand aan de rechterkant van steeds Zelfs wordt maar op eigen helft. Druk van op die bal is behoorlijk goed. En daardoor wordt het ook, ehm, uh, uh, de fit, uh, gewoon uh, goed als En daar is een buitenspel, eh, uh, ge gevlacht en gefloten. Ik zeg het nogmaals, ik heb het ook al eerder zelf gezegd. De arbiter heeft er niet erg druk vandaag. Hoe weinig te fluiten, er gebeurt weinig. Hij heeft pas één keer een gele kaart getoond. En dat was toevallig nog nog verstandig ook. Dat was, uh, Ronald Kalis Die daar, eh, uh, iemand uh, verkeerd neerlegde, maar dat is helemaal verder geen gevolgen. Bas Lennels heeft uh, de bal in de voeten gekregen van Zonneveld, Sonneveld. Sonneveld. De, de, tenminste, Lennels naar Nou, uh, probeert daar een man te passeren, dat doet hij altijd, dat weet hij, is langzamerhand wel, dat loert hem ook, maar hij wordt over de knie gelegd en gaat liggen en dat betekent een vrije slotgevoersantwoord. Uh, een metertje of wat uh, zal het zijn, tien, op de helft van een helft sport mag uh, Bas Lennels de bal gaan nemen. Lennels, naar een berg. Bijna 16 meter gebied gaat van dan passeren. Kijk niet voor krijgen? Nee. Vier voet van een verdediger gaat de over de achterlijn. Zandvoet mag een corner gaan doen. En ik denk dat de berg dat zelf weer gaat doen. Inderdaad. En neemt die bal mee naar de corner En voor Zandvoet gezien is het aan de rechterkant van hetzelfde. Luchtmacht van Zandvoort staat voor, er gaat een tekentje komen. En dat is heel anders nu, want nu gaat de neige Siri-Lans inlopen, krijgt de bal ingespeeld en Berg krijgt hem terug. En nu gaat Berg proberen om hem aan te passeren, dat gaan we nooit doen. Het is afgelopen. Zandvoort wint hier uh, heel nuttig met 2-0 van Helmsport. En doet dus uh, behoorlijk goede zaken om met name de aansluiting met de top in stand te houden. Zandvoort wint met 2-0 en moet volgende week naar AFC. Dankjewel Joop van en een mooi resultaat dus voor SV Soforts. Fijne zaterdagavond Joop. Ja dankjewel, is gelijk. Oké okay, dankjewel, hoi. We gaan gaan halen pillen, hè. Ja uiteraard, vooral vijf uur hè, bij Talassa. Ja, inderdaad. Oké, okay, be there. Dankjewel Joop. Basement. Why we got good shit, don't embrace it Why the feel for the need to replace me You're on the way, track from the good I'm only painting a picture, it where we could be Yeah, like a heart in a dashway shoe You that gave it away, you had it till you took But I keep walking on, keep walking doors, Keep walking forward, That the call is yours Keep holding hold, cause I don't wanna live In a broken home, girl, I'm Het super hoor! Helemaal super dat geluid van deze plaat van Madcom. En je hoort de begging.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 Voor je. Hier is de single van de Cornels. Gaan we lekker meedoen, uh, collega Vos. Gaan we doen. Helemaal goed. Hier is 74-75.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 Echt like a virgin. Ja, dat was toen zelf ook nog volgens mij. Ik Laat, Laat me maar. daar niet over uit. Oké. Okay. <laughs> toen was stil. We gaan ons richten op de paardenliefhebbers. Want uh, morgen zijn er t, uh, in de twee maneges een open dag. Allereerst een open dag bij de manege Rukert aan de Heimansstraat 25 in Zandvoort. Diverse demonstraties van onze ruiters afgewisseld met pony, uh, ponystappen voor de jeugd. Dat is van 1 uur tot met 4 uur open middag bij manege Rukert morgenmiddag aan de Heimansstraat.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 I'm pretty far. you look out? Five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 Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ik ben geen typ der seinen Vorgarten hakt, Der seine kuschen unterm Schaukelstuhl parkt und sich zeerpflanzen hält Dafür ist mir die Welt Viel zu bunt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 Für eine Frau Wenn du nen Kerl suchst der den Rheinhaus baut Auf dem Flugkarte mit dir Serien schaut der nach Rezept für dich kocht dafür fühl ich mich noch viel zu frei Ik ben geen Typ, der de Eltern besucht. Der sonntags kegelt und Pauschalreisen bucht. En den Jahrestag weiß. Ik glaub, ik ben für so'n Scheiß nicht gemacht. Es gibt Diana, Silvana. Ontrad Diana in New York. Paris an de Copacabana. Cabana. Erlaubt is, was gefällt. Kein Mann van Welt hult zich nie in Alltagsgrauw. Ik ben kein Mann. Jan, wie is dit nou weer dan? Wie is dit nou weer? Ja, dus de ontdekking van de afgelopen maand. Roger Cicero, de Duitse.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 allemaal naartoe kan. En de laatste die ik u niet wil onthouden is natuurlijk morgen in Amsterdam het Jordaan Festival.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 Ondanks is er vrijdag toch een compromis bereikt over het festival. Alleen René Vroger en Gerard Joling zullen acte de présence geven. Deze oplossing stemt zowel de organisator als de politie tevreden. Dus u, houdt u van het uh, Jordaanese levenslied. En ik kan het u aanraden, want het is hartstikke leuk. Ga dan morgenmiddag naar Amsterdam. En wel naar de Jordaan. Oké, okay, Sofort 4 is uh, flink keer gaan trouwens in uh, Hoofddorp. Oké. Okay. Ze hebben maar liefst met 5-1 gewonnen vandaag. Zo, 5-1. Uh, nou, applaus voor Applaus, applaus. Heel goed.